met het NOS-journaal. In een Palestijns vluchtelingenkamp in de Gazastrook... zijn zeker tien mensen omgekomen door een Israëlische raket. Onder de doden zijn zes kinderen. Ook raakten kinderen gewond. De slachtoffers stonden in de rij te wachten op water. Volgens Israël was de beschieting het gevolg van een technische fout. Bij een grote vechtpartij in Rotterdam is vanochtend vroeg een man neergestoken. Er waren 18 mensen betrokken bij de vechtpartij. Die zijn allemaal gearresteerd. De meesten zijn weer vrijgelaten, alleen een man van 32 uit Kaapverdië zit nog vast. De politie heeft het mes waarmee vermoedelijk is gestoken gevonden. Het is onduidelijk wat de aanleiding is geweest voor de vechtpartij in Rotterdam. In de Belgische plaats Chaufontaine is de watersnood van vier jaar geleden herdacht. In 2021 waren er zware overstromingen in de regio rond Luik. 39 mensen kwamen om en er was voor 2,5 miljard euro schade... Veel infrastructuur is nog niet hersteld. In twee dagen tijd regende het extreem veel in Wallonië. De Maas en haar zijrivieren traden buiten de oevers. Dagen later veroorzaakte het water ook in Limburg veel schade. De regenval trok ook naar Duitsland en leidde daar tot meer dan 100 doden. Regisseur Rudolf van den Berg is overleden. Van den Berg regisseerde films als Zuuskind, Terza, De Avonden en Op zoek, zoeken naar Elien. Hij was een van de succesvolste Nederlandse regisseurs. Voor zijn debuutfilm Bastille uit 1984 kreeg hij een gouden kalf. In totaal won hij er drie voor beste regie en één voor beste documentaire. Rudolf van den Berg was 76 jaar. Het weer in het noorden schijnt de zon, in de rest van het land bewolkt... en ook een paar felle buien. Het is ongeveer 23 graden. Morgen is het wisselvallig. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat nog steeds 10 minuten in de file voor Knopenburgerveen. Burgerveen. Ze zijn daar aan het opruimen nadat er vanmiddag een ongeluk gebeurde. Het duurt waarschijnlijk tot 8 uur vanavond voor de weg daar vrij is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. een echte zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Dit is ZFM. Met nu. Regio Radio. Dit is Regio Radio. Een samenwerking met ZFM en Haarlem 105. We maken een uitstapje naar uh, Krukius uh, en dan uh, vooral het gebied zo uh, vlak naast de uh, Heemsteden. Uh, Post van Kraaienhof, Werfkwartier, allemaal hele mooie namen voor uh, nieuwe woningbouwplannen in uh, Krukius. Zo'n duizend woningen moeten er uh, verrijzen op uh, bedrijventerreinen, of tenminste voormalig bedrijventerreinen. Maar um, ja, dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de buurgemeente. Heemsteden en uh, de fracties van de CDA en uh, de HBB, ja, die willen toch zo onderhand wel eens weten van. Van de van het van het, van het Heemsteedse College. Welke gevolgen deze ontwikkeling heeft voor, voor hun gemeente. Aan de telefoon Oscar Broeder, fractievoorzitter van het CDA in Heemsteden. Oscar, goedenavond. Goedenavond, hallo. Hoi, want u heeft daar u heeft daar vragen over gesteld, hè? Ja, dat klopt. En um... Het is even belangrijk om te zeggen, en daar begon je ook al mee... we doen dit samen met onze vrienden van, uh, van HBB... Uh -huh. want we maken ons allebei uh, uh, zorgen over uh, uh, de leefbaarheid in, uh, in heemsteden... omdat het um, komt door... Uh, we hebben aan de ene kant woningbouw in Haarlem-West... Uh -huh. 1500 woningen... en hier bij de Krukius komen er 200 en 1000, uh, totaal 1200. Uh -huh. En dat gaat nogal een uh, gevolgen hebben voor um, nou, bijvoorbeeld uh, het verkeer wat uh, door steden moet, Ja. De flessenhals. Dus vandaar dat wij um, goed uh, de vinger aan de pols uh, willen houden. Ja, ja want ik, ik kan me ook voorstellen deze van ja, nou, het is toch hartstikke mooi dat er, dat er woningen bij komen. Want als er ergens, ja, als er uh, iets gebeuren moet op dit moment, dan is het wel woningbouw, toch? Ja, dat klopt. En daar zijn we ook helemaal voor. Woningbouw zowel in Heemstede zelf als in... Natuurlijk de gemeente om ons heen. En uh, daarvoor is er ook een programma van eisen opgesteld door Harlem en Meer. En dat hebben we al opgevraagd in 2023. Oh. En toen heeft Harlem Meer gezegd dat die nieuwe wijk bij de Krukius echt een zelfstandige uh, grote um, gebiedsontwikkeling moet zijn. Mm -hmm. Met een eigen uh, centrum, met eigen winkels, uh, eigen horeca en commerciële en maatschappelijke uh, voorzieningen. Uh, ze hebben ook zelfs gezegd dat in die nieuwe wijk daar een uh, basisschool uh, moet komen... voor 400 leerlingen mm -hmm. en een um, binnen- en buitensportfaciliteit met een sporthal. Nou, dat zijn allerlei maatschappelijke voorzieningen die op papier heel mooi staan... Ja. maar snel sneuvelen als het op de uitvoering komt. Okay. Want, daar verdien, want daar verdien je geen geld mee. Nee. Dat zijn voorzieningen die zijn ontzettend belangrijk... Uh, voor de leesbaarheid in die nieuwe, uh, in die nieuwe wijk. Mm -hmm. En daarom vinden wij het uh, ontzettend uh, nodig om uh, ook nu weer te vragen van, goh, staan die eisen zoals die in 2023 aan ons zijn verteld, staan die nog steeds uh, overeind? Yeah. He, er, moet, er moet daar ook een bijvoorbeeld een gezondheidscentrum komen met fysiotherapie, een huisartsenpost, tandart tandartsenpraktijk. So. En um, ja, dat betekent dat als dat daar allemaal wordt gerealiseerd, uh, daar een ontzettend mooie wijk uh, tot stand wordt gebracht waar het ook heel fijn wonen is. Mm -hmm. En de mensen dus ook niet uh, heel veel hoeven te bewegen mm -hmm. uh, richting Hoofddorp of richting uh, Heensteden om daar te winkelen of om te sporten of om naar de huisarts te gaan. Mm -hmm. En het gaat juist om die bewegingen um, waar het knel loopt. Ja. Ja, want u, u voorziet dat het, dat het uh, te druk wordt in Heemstede, laat ik het zo stellen. Nou ja, er is ook al een onderzoek gedaan in 2020, dat is een netwerkstudie. En dat geeft aan dat er aantoonbaar leefbaarheids- en verkeersknelpunten ontstaan... Ja. door deze wijk, ter hoogte van de Krukiusbrug. Ja. Dus ook door onderzoek staat gewoon vast dat er nu al niet uh, genoeg capaciteit is. En er straks echt een knelpunt ontstaat. Ja, nee, ik, ik, ik rijd er wel eens. En uh, inderdaad, het, het staat daar vaak vast. Nou, en dan moet je dus bedenken, Aiko, ja. er komt straks meer verkeer van Haarlem-West hmm. en meer verkeer van trucjes uh, En op zich is het prima dat die woningbouw plaatsvindt, maar we moeten dus ervoor zorgen dat die nieuwe grootschalige gebiedsontwikkelingen wel zelfstandig zijn... Nou ja, of dat er inderdaad goed wordt nagedacht over hoe eventuele buurgemeenten uh, hier nou, nou, misschien nog iets aan kunnen hebben ook? Nou ja, dat is uh, natuurlijk ook uh, een mogelijkheid. Uh, dat uh, op, op het moment dat mensen willen wandelen uh, in het Groenendaalse Bos of uh, uh, naar de winkelstraat op de binnenweg Raadhuisstraat willen gaan... dat voor die ondernemers ontzettend fijn, uh, ontzettend fijn is, uh, daar moeten we wel goed nadenken hoe dat vervoer uh, plaatsvindt. Ja. Want de N201 staat vast. Ja. Um, dus daar moet goed over nagedacht worden. En deze vragen zijn daar een uitnodiging voor uh, aan het college om daar uh, antwoord op te geven. Ja. Dus even voor alle duidelijkheid, u bent niet per se tegen het bouwen van woningen natuurlijk. En zeker niet op die plek. Dat is allemaal prima. Maar is er wel goed nagedacht over de gevolgen voor de omgeving? Nee, nou, exact. En dus dat de toezeggingen die die toen de tijd ja 2023 zijn gedaan voor dus een hele zelfstandige gebiedsontwikkeling dat die nog steeds als een paal boven water staan. Kijk um, en dat is voor de leefbaarheid van de nieuwe wijk ontzettend belangrijk. Ja, en ook voor hem steden. En uh, volgende week woensdag, uh, dan is het uh, 9 juli alweer. Dan uh, organiseren de ontwikkelaars een, uh, een inloopbijeenkomst. Be begrijp ik dat u daar ook bent? Daar ga ik wel mijn uiterste best voor doen om daar uh, naartoe te gaan. En anders zijn er in ieder geval uh, andere mensen van ons... Uh, om daar uh, te kijken wat er wordt uh, gepresenteerd. Mm -hmm. Dus um, uh, ik ben benieuwd ja. dat, uh, wat we daar gaan zien. En ik hoop een prachtige wijk met uh, krachtige maatschappelijke voorzieningen. Ja, ja dat, dat, dat, dat hopen we denk ik allemaal. Want ja, hè, wat ik al zeg, als er ergens een nood hoog is, dan is het wel in het in de woningmarktsegment, zou ik maar zeggen. Dus uh, ja, meer woningen is natuurlijk in principe altijd de bedoeling. Maar ik snap ook dat u zegt van ja, dan moet het wel goed geregeld zijn. Ja, toch? Met mij, met mij de gemeente Haarlem me meer zelf. Ja, uh, ja, tuurlijk. En De gemeente Heemstede ook. Dus mijn taak is om te controleren. Of die toezeggingen um, um, ja, in stand blijven. Of dat het alleen toen gold en nu niet meer. Wanneer uh, krijgt u uh, antwoorden op uw vragen? Dat kan binnen nu en een paar weken uh, plaatsvinden. En er zit niet een keiharde deadline op. En het is voor mij belangrijker dat die vragen uh, goed worden beantwoord. Dan dat het een week eerder of later is. Nou, omdat we natuurlijk ook. Het reces komt ook weer dichterbij. Dat is zeker waar, en uh, ambtenaren werken ook gewoon door in het reces, dat weet niet iedereen, maar ze nee. werken ook gewoon keihard door, um, politici die uh, nemen vaak uh, dan een, uh, een vakantie, um, maar de ambtenaren werken gewoon door. Oh kijk eens aan, nou ja, hey, leer je toch weer wat zo op zo'n doordeweekse woensdagavond. <laughs> Ja, uh, fractievoorzitter van het CDA in Steden, Oscar Broeder, dankjewel voor, uh, voor uw uh, toelichting. En um, nou ja, als we de antwoorden hebben, en, uh, dan, dan, dan horen we weer graag van u. Dan kom ik weer op de lijn, uh, Aiko. Dankjewel. Helemaal goed, fijne avond. Fijne avond. Regio Radio, elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. There are Antwoord. Jouw regio. Jouw radio. Inmiddels is uh, wethouder Carré aangeschoven. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we hebben een aantal vragen voor u. Mobiel en bereikbaar. Ja, slimme en duurzame mobiliteit voor toegankelijkheid. Ook tijdens drukke periodes. Maar we hebben maar twee toegangswegen. Uh, en dan mag je ook steeds minder hard op rijden. Want als je naar de zeeweg kijkt, dan loopt er nu ook een, een proef dat je maar 60 mag. En dan nog eens over één eh, rijbaan. Gaat dat dan wel gebeuren dat we dan uh, slim en duurzame mobiliteit krijgen voor toegankelijkheid? Want ja, in, in, in, uh, als ik over de Salaan ga, dan, dan eindig ik in, uh, in, in heemsteden. En dan moet ik me ja, eerst worstelen door, uh, door allemaal weggetjes, uh, door het winkelcentrum. En ga ik over de zeeweg, dan kom ik uh, ook in de binnenstad van Haarlem uit, in, uh, achter het station. En als ik dan uh, over de Randweg wil, ja, dan, dan kan ik daar naar Muiden. <laughs> Maar de andere kant, die stopt dan gewoon ook in Arnhem. Ja. Even heel kort over die, die proef die je benoemd. Voor de, de luisteraar even goed om te weten. Die proef is er nog niet. Die proef is ook nog niet definitief vastgesteld. Dus er zijn ideeën vanuit de provincie, vanuit een project om dat te doen. Maar de kogel is nog niet door de kerk. Uh, maar juist het mooie van Zandvoort is... is dat we een van de weinige kustplaatsen zijn met een heel goed openbaar vervoerssysteem. Ik ja. ken geen enkel uh, kustplaats... waar je echt zowat op het strand uh, met de, de trein uh, eindigt. Als je een machinist niet op tijd zijn gasthendel terughaalt... dan uh, heb je natte voeten, zal ik maar zeggen. Hij um... ja, zou nog iets, iets verder moeten doorgaan. <laughs> zou naast het Pellish Hotel zou het station moeten komen. <laughs> Kijk, ja, waar het om gaat, ja, er gaat niks veranderen aan die twee wegen naar Zandvoort. Want we zijn gewoon omringd door Natura 2000-gebied. En volgens mij, nou, er wordt al 80 jaar over, over ook een weg van Noordwijk naar Zandvoort uh, uh, gesproken. Ja, Kruisstrasse. Uh, um, nou, um, vanuit Velsen zelfs. Nou ik, nou, ik persoonlijk zie dat niet, niet gebeuren. Maar we hebben wel. Twee, goed toegankelijke wegen. En we hebben echt een goed openbaar vervoerssysteem. Uh, sy en wat we dus ook met elkaar gezegd hebben. De auto is altijd welkom in Zandvoort. Uh, maar we moeten ook onze bezoekers informeren over de andere uh, mogelijkheden die er uh, zijn. En daar heb je dus de ondernemers ook voor nodig. Als jij dus een... een uh, vanaf waar dan ook, of dan uit Duitsland of België... of vanuit Assen, is als je een hotel boekt in Zandvoort... hoe fijn is het dat als je je hotelkamer geboekt hebt... dat, dat je daarna doorgeleid wordt naar een, een pagina... waarin je gelijk krijgt op wat voor manieren... en wat is de beste manier op de, op de, op de dag dat jij geboekt hebt... om naar Zandvoort toe te komen. En voor de een is dat de auto, voor de ander is dat het openbaar vervoer... en voor de ander is dat misschien is zelfs een combinatie... van auto, openbaar vervoer en deelmobiliteit. Die keuzes moeten er zijn, die keuzes zijn er... maar volgens mij zijn we nog niet goed in het vertellen... van het verhaal naar onze bezoekers... hoe goed Zandvoort met verschillende mobiliteiten bereikbaar is. Is. En daar hebben we ook weer elkaar voor nodig om dat goede verhaal te vertellen. Wethouder Carré, Dank u voor uw komst. Goed weekend. You are the one girl. And you know that it's true. Every time that I'm alone with you We were sitting in a park car Stealing kisses in the front yard We got questions we should not ask But how would you feel If I told you I love just something that I want to do I'll be taking my time, spending my life, falling deeper in love with you, so tell me that you love me too In the summer, as the lilacs blue Love flows deeper than the river, every moment that I spend with you. The sunrise replaced the moon. How would you feel? I told you I loved you. It's just something that I want to do. I'll be taking my time. Falling deeper in love with you so Tell me that you love me too is in the front door. We got questions we should not ask. How would you feel if I told you I love you? It's just something that I want to do. Tia, dan Tot nou, begin juni was je hier wethouder. We hebben van tevoren afgesproken dat we mochten toetoeëren. Ja. Ik vind dit een van de mooiste plekjes van Bloemendaal. Uh, Simon de Heer plantsoen. Voelt dit nog als jouw Bloemendaal? Of sinds begin juni ineens heel anders? <laughs> Nee, ik vind het echt nog steeds heel erg mijn bloemendaal. Zeker Simon de Heer Heerplantsoen. Uh, dit was een van mijn eerste uh, zeg maar, optreden als wethouder. Ik was nog maar net wethouder. En toen moest ik uh, Albert Roest vervangen als burgemeester... om de opening van de expositie hier uh, uit te voeren. Dus ik heb ook wel een speciale relatie met Simon de Heer Heerplantsoen. Uh, ja. Weet je wat zo mooi is? Hè? Want we komen zo meteen helemaal terug over... hoe het komt dat je nu ineens geen wethouder meer bent, maar zodra je begint te praten over je taken en je rol als wethouder, dan, dan beginnen je ogen te glinsteren. Echt waar? Ja. <laughs> nou, ik heb het echt ontzettend uh, naar mijn zin gehad, ik vond ja. het heel erg leuk. Het was niet altijd even makkelijk. Ik, we, we hebben ook wel zware dossiers gehad de afgelopen 3,5 jaar. Maar ik deed het met enorm veel plezier. En uh, ik had ook echt het gevoel dat ik in contact stond met de samenleving. En als ik dat deed, dan, dan krijg ik daar energie van. Dan ga ik stralen. Dan heb ik, heb ik er ook heel veel zin in. Ja. En uh, door uh, vermeend in, in integriteitsschending uh, is er uiteindelijk de keuze gekomen dat de PvdA zich terugtrok uit de... Coalitie, jij bent gestopt als wethouder. Het was een, een heleboel beslissingen in een hele korte periode. En uiteindelijk, uh, Roeg heeft uiteindelijk ook ingediend bij het OM... en die hebben het als disproportioneel naar de prullenbak verwezen. Ja. Hoe zit je met dat in je achterhoofd, dat dit helemaal niet zo had hoeven zijn... hoe zit je dan hier? Ja, ik, in wist Riesland heel erg. Ik, ik ben nog eigenlijk soms nog verdrietig over... Uh, voelt het als oneerlijk. Uh, en af en toe ook heel erg teleurgesteld. Dus... Uh... En, en, en tot slot kijk ik ook soms heel erg tevreden over de resultaten die ik heb bereikt. Dus uh, het is nog heel erg vers. Ik voel ja. het nog dagelijks. Uh, ik, uh, ik merk het ook als ik op straat loop. Hè, dat heel veel inwoners, uh, sommigen weten het nog niet. Hè, die het gewend zijn om even gedachten te zeggen of een vraag ja. te stellen. En de mensen die het weten dat ik geen wethouder meer ben. Die, die komen gewoon met enorm veel verbazing. Ik heb gisteren nog via LinkedIn een bericht gekregen van iemand die zei van ik ben geschokt. Ik, ja. ik geloof het gewoon niet. Hoe kan dat? Wat is er aan de hand? Ja. Uh, gewone inwoners. En uh, dat vind ik echt wel heel erg mooi aan Bloemendaal ook. Ja. Uh, maar ja, is, is het, is het do, doet nog pijn. Ja. Wat doet het meest pijn? Ik denk de teleurstelling in mijn directe collega's. Dat doet, uh, dat doet het meeste pijn. Dan hebben we het over de twee andere wethouders. Ja. Rob Scholten van en VVD en Tessa van ja. der Wind van D66. Ja. Waarom doet juist dat verdriet of teleurgesteld ja. of omdat je, eigenlijk ben je een team samen. Je bent aan elkaar verbonden. Want dat hebben de coalitiepartijen besloten. Wie wethouder wordt en dat je samen vier jaar een klus klaart. We hebben wat wisselingen gehad in Bloemendaal. Dus deze twee wethouders kwamen wat later binnen. Zo net een jaar. Dus je bent gewoon met elkaar samen een team. En eigenlijk spreek je dat onbewust uit. Dat je elkaar blijft steunen. He, dat je naast elkaar staat. Dat je in moeilijke dossiers met elkaar de stappen verlegt. En samen terugkijkt. En samen probeert zaken te verbeteren voor je inwoners. En dat heb ik de afgelopen jaren altijd gevoeld. He, met de verschillende personen uh, die er zijn geweest. He, we hebben Elbert Roest, we hebben Ankie Broekers-Knool, ja. uh, de heer Rog. En dan verschillende wethouders. En de laatste weken heb ik dat gewoon niet meer gevoeld uh, uh, in het college van mijn twee, vanuit mijn twee wethouders. En daar dan, dan schrok ik een beetje van in het begin. Ik geloofde ook niet helemaal. Maar dat was dus al voordat deze kwestie, waar we het trouwens aangegeven, dat je het voor de rest over de inhoud van die uh, vermeende kwestie uh, integriteitsschending niet wil hebben. Maar had je het gevoel dat zij al niet meer helemaal achter je stonden of dat, die, uh, dat het samenwerken, dat dat... Uh, dat dat er voor die tijd misschien al niet meer was? Nou, niet helemaal. Wij verschillen wel van mening op aantal dossiers. En dat is normaal. Hè. Je komt vanuit een andere politieke partij. En wat ik uh, prettig vond... is dat we elkaar de ruimte gunden... om, uh, om nou ja, water bij de wijn te doen. en Kijk, de een kwam met bezuinigingen... de andere wilde wel of niet iets met wateroverlast doen. Ik kwam met Oldenhoven, hè, flexwoningen. Dus het was allemaal heel erg verschillend. Verschillende belangen, verschillende uh, blik op de samenleving. Maar uiteindelijk gun je elkaar de ruimte en probeer je een college in te nemen. De ene keer slik ik iets in, de andere mijn collega. Dat is heel erg normaal. En, uh, maar op een of andere manier heb ik het gevoel dat het nu echt moeilijk was echt lastig was um, en, en dat, dat ze daar geen raad mee wisten. Denk je dat dit um... Opgezet is. Het, de, de, het tempo waarmee er al werd gesproken over een motie van wantrouwen, het feit dat ze bovenop deze vermeende integriteitskwestie sprongen. Heb ik het gevoel dat, dat ze ergens een beetje samen hebben gespannen en dat dit vooropgezet was? Nou, dat is eigenlijk wat ik heel vaak terugkrijg uit de samenleving. De maatschappelijke organisaties waar we mee hebben gewerkt, de gewone inwoner, die vaak teruggeven van joh, je hoeft niks te zeggen. Ze hebben je graag weg willen hebben, want je deed je werk gewoon heel erg goed. Maar, wa maar wat ja. de samenleving vindt is één, maar wat vind jij? Ja, ik, ik weet je, ik, ik vind het... Uh, als ik kijk naar de tempo, wat jij terecht zei... en het ongeduld wat ze hebben getoond uh, voor deze zaak... omdat het nu Partij van de Arbeid kwestie was... terwijl alle andere tientallen zaken van de afgelopen jaren... integriteitskwesties en noem maar op allemaal... daar wel geduld voor is getoond... Heeft de schijn hè, dat ze voor, voor onze partij, voor de Partij van de Arbeid en voor mij als wethouder geen geduld hebben willen opbrengen? Ja, nou, dat is wat pijn doet. En is dat een stok waar ze mee hebben willen slaan? Ja, zo wordt het wel geïnterpreteerd. doe okay, je ja. Nou, ik, ik, ik, ik, ik wil daar echt, ik probeer daar nu ook, nu het al een paar weken verder is, probeer ik daar zonder emoties naar te kijken. En eh, het doet me pijn dat ze niet hebben gewacht op de uitspraak van het OM. En ja. dat, dat kan ik gewoon niet verwerken mentaal... dat ik denk van nou, wat raar. Ja. Hoe komt dat? En, en je zegt het al hè, integriteitskwesties... dat is iets wat hier heel gevoelig ligt binnen Bloemendaal. Ja. Ook uh, burgemeester Rog heeft vrij snel gehandeld. Uh, waarschijnlijk ook heel voorzichtig en uit angst... voor inderdaad weer zo'n slepende kwestie met die verschillende... met, hè, met, met de... Nou ja, wat wij weten van de verschillende integriteitskwesties die hier hebben gespeeld. Um, had je, ben je daarin teleurgesteld dat ook de burgemeester niet iets langer heeft gewacht? Hm. Nou, ik, ik denk dat de burgemeester echt ontzettend goed volgens de protocol heeft gehandeld. Dat hij goed heeft afgewogen wat wijsheid is. Uh, met de kennis van nu zou je, hey, nu we weten dat het om peanuts ging, uh, zou je de vraag kunnen stellen van... Goh, uh, was dat nodig, maar ik denk dat hij, uh, en ik denk dat hij gelijk ook heeft hoor, omdat het een hele, die integriteitsverhaal heel gevoelig ligt in Bloemendaal, wil je dat ja. zo officieel mogelijk willen doen. En dit is gewoon de route. Ja. Uh, ik denk echt dat het ligt aan de politieke partijen die geen geduld hebben op willen brengen om te kijken wat het OM gaat zeggen. Denk je dat hij weinig keuze hierin had? Ja, ik denk dat hij gewoon gehandeld heeft volgens de regels die er zijn en daar ook geen keuze meer in had. En ik denk ook, oh, wat jij net terecht zei, van het ligt natuurlijk heel gevoelig, het kan heel snel vergroot worden. Dus hij heeft er ook willen laten zien van, ik denk dat het peanut is, peanut is, maar laat een onafhankelijk orgaan daarna kijken en dat nog eens een keer bevestigen. Die indruk kreeg ik gewoon van de stappen die genomen zijn. Nou speelt dit zich allemaal af in, de, in, in, dat gemeente, in het gemeentehuis. Of in de... Als je dan thuis komt, je zit op de bank en je laat het eventjes, die hele film die speel je nog een keer af. Wat was dan je eerste gevoel wat daar kwam? Moet je dan heel veel huilen of ergens ook opluchting? Of... Nee, ik heb, ik heb echt even een paar keer goed gehuild. Ja, dat heb ik ook. Uh, vond ik ook eigenlijk niet zo heel erg. Heb ik ook in, in de raadsvergadering moest ik huilen. In de momenten dat we bij elkaar zaten, ook als coalitie, daar moest ik ook echt van huilen omdat ik een, een enorme oneerlijkheid iets voelde. Het voelde voor mij echt iets ongrijpbaars en oneerlijk. En dat, daar had ik heel veel verdriet om. Omdat ik echt dacht van er gebeurt iets buiten mijn om. Ik verdien dit niet. Want Gaat dit over? Uh, en waarom willen mensen mij dan toch weg hebben? Waarom willen ze de Partij van de Arbeid dan toch weg hebben? Ja. En als je die vraag zelf moet beantwoorden? Nou, ik heb, ik heb de afgelopen weken uiteraard heel over nagedacht. En uh, he, met verschillende mensen over gehad. En toch voelt het voor mij als van... Je was onbloemendaald. De, de wijze waarop ik mijn werk deed... was echt anders dan heel veel andere wethouders. En dat is voor sommige mensen of sommige politieke partijen misschien net iets, iets te veel op daalt ja, aan de andere kant je was uh, heel populair je was ook heel persoonlijk heel uh, empathisch heel gedreven Dat zou juist, het is in tijden niet zo rustig geweest uh, de afgelopen maanden ja, we hebben eigenlijk uh, toen we begonnen met Albert Roest en hey, tot en met uh, Michel Rog hebben we het ontzettend goed gedaan als college, zeg ik maar nog een keer. We hebben veel lastige dossiers bij de kop gepakt, we hebben ze niet laten liggen met respect voor elkaar voortdurend zonder elkaar te verwijten en rollenbollend over straat uh, en met de dossiers zeg maar. Dus er was wel enorm veel rust en we leverden ook het was ja. ook niet zo er was rust en we deden niks nee er was rust en we pakten ook hele lastige dossiers ja. bij de kop bijvoorbeeld Adenhout met uh, de dertig de jonge asielzoekers ja. ja. ja, heel klik. heftig ja. maar we hebben het wel als college stap voor stap ja. gedaan en afgerold ja. en nu ontstond weer commotie het lijkt bij een onnodige commotie, disproportioneel, zei ja. het OM. Ja. Had dit niet gehoeven? Nee, dat had van mij, wat mij betreft, echt niet gehoeven. Het is echt disproportioneel en heel erg jammer. En persoonlijk heel verdrietig. Uh, ik heb er een enorme knal van gekregen. Uh, dus dat, ja, ik, nogmaals, ik vind het onnodig. En we hadden even geduld moeten hebben. Uh, en Wie ze? Nou ja, we, ik, ik, ik, ik hou het even echt bij het college. Want wat de politieke partijen doen en keuzes hebben ja. gemaakt, moeten ze uiteraard zelf weten. En dat respecteer ik. Uh, maar wij hadden als college elkaar moeten vasthouden en zeggen van... ...joh, wij wachten hierop en uh, laten we gaan kijken wat het OM doet. En dat ook willen uitstralen en achter willen staan. Ja. En dat gevoel heb ik gemist als college. Ja. En, en dan... Als je het hebt, we hadden elkaar moeten vasthouden. De, de, die twee wethouders, dus uh, Scholten en, en Van der Wind, die hebben, je, hebben die jou bewust losgelaten? Voelt dat echt zo? Ja, ik, ik, kijk, het zijn twee hele slimme mensen. een hele gedreven mensen doet hun, doen hun werk hartstikke goed. Dus we hebben het niet over twee onervaren nee. mensen. Dus ze hebben het wel overwogen en heel bewust hebben ze dat gedaan. Absoluut. Nou ben je 3,5 jaar wethouder geweest. Dat is echt wel een lange tijd. Ook, uh, en al die wisselingen gezien. Is er iets wat je achteraf gezien anders had willen of kunnen doen? Ja, ja kijk, ik, uh, ik, ben, ik ging altijd de samenleving in. En ik kwam altijd terug met klussen, wat ik graag wilde oppakken. Maar dat gold ook natuurlijk, klussen... Uh, overal. Hè? Ik geef even het voorbeeld, als, uh, als, uh, het voorbeeld van een oudere vrouw die heel erg klaagde over onze straten die lastig te begaan waren met een rollator. In eerste instantie is dat niet mijn, mijn taak. Hè? Dat is van een collega van mij. Maar ik vind het vanuit sociaal domein heel erg belangrijk dat ouderen uh, kunnen wandelen en lopen om sociaal contact te maken. Dan loop ik met een inwoner om zelf te ervaren hoe het is om hem met een rollator over onze straten te lopen. En, en dat raakt natuurlijk de portefeuilles van mijn andere collega's. Sommige wethouders vinden dat lastig, vinden dat vervelend. Dat zijn dingen waarvan ik denk nou als ik volgende keer wethouder word, doe ik dat veel meer in overleg. Dan vind ik ook belangrijk dat mijn collega's weten uh, dat ik dit doe, dat, dat ik met een punt terugkom, uh, dat ik daar een mening over heb, dat daar nou ja, misschien meer voorzichtig te, voorzichtigheid uh, in is. En, en zo, je wordt nou weer wethouder. Er is een kans dat je wederom met dezezelfde wethouder zit. Zou dat nog jouw uh, keuze om weer wethouder te willen worden beïnvloeden? Uh, nee, ik vind echt dat uh, ik ben dit aan het afronden. Emotioneel, uh, dus ik hoop gewoon dat ik, uh, dat ik hiermee ook een punt achter het geheel kan zetten. En dat we, uh, nou, er, er moeten wel wat gesprekken worden gevoerd om dit ook met hun samen aan de kant te zetten. En dan, ik ben ook absoluut vergeven gezind. ik ben heel christelijk opgevoed. Dus je, je moet ook op een gegeven moment ergens een punt achter zetten en opnieuw kunnen beginnen. Maar tussen wat je zou willen en wat je ook daadwerkelijk kan, hè, emotie laat zich niet volledig sturen. Dat lijkt me een flinke klus. Ja, dat vraagt dan ook een, een kop koffiegesprek met elkaar. En uh, elkaar ze is ze goed in de ogen kijken. En, en misschien ook nog reflecteren van ja. wat hadden we eigenlijk anders kunnen doen. En nu uiteindelijk hè, dus bleek dat het OM het, uh, het disproportioneel vond en het, het seponeerde. Er wordt voor de rest niks meer gedaan. Uh, ondertussen uh, ben jij uh, de minderheidscoalitie P van uh, is eruit. Jij bent geen wethouder meer. Heb je nog iets gehoord van deze of geen. En dan heb ik het inderdaad over burgemeester Hoog, de twee wethouders. Heb je iets van hen? Of, of de uh, fractievoorzitters van de VVD, D66. Heb je iets gehoord? Ja. Ik heb van de VVD echt helemaal niets, niets, niets gehoord. Helemaal niks. Dus zowel uh, van de partijleider als ja. van de wethouder niet? Nee, ook niet met joh, hoe is het met je? Helemaal niet. Uh, ik heb een raadslid van D66 is langs geweest met een bosje rozen. Uh, en, en nou ja, heeft zelf gereflecteerd van wat ze anders hadden kunnen doen. Nou, dat waardeer ik enorm. Ik heb wat appjes gehad van mensen uh, van D66. En uiteraard van alle andere partijen wel iets gehoord of iets ontvangen. Heel erg getend en heel zorgzaam. Maar van de VVD en de twee wethouders heb ik uh, niets vernomen. En van uh, de burgemeester heb ik veelvuldig. Uh, steunbetuigingen, vraagt hoe het met me gaat. En uh, die, die heeft echt heel veel uh, voor me gezorgd. Dat waardeer ja. ik enorm. Maar het feit dat dus, dus Rob Scholten en Tess van der Wind niets hebben laten horen... dat lijkt me een, een kleine trap na. Weet ik niet. Misschien worstelen ze ook met... Uh, ja, hoe doe je zoiets? Want je, je bent gewoon heel raar uit elkaar gegaan. En misschien vinden ze het lastig. Misschien vinden ze het zo horen. Uh, misschien zijn ze hartstikke druk, Want ze hebben ook mijn portefeuille nu op een ja. bordje... Nee, dat laat ik echt nog even bij hun. Ik waardeer wel alle berichten die ik heb gekregen van al die andere mensen. En dat heeft me heel erg goed gedaan. Ik heb ook, nou, ik heb van Nico Heijink, de vorige wethouder, Ankie Broekersknol, Elbert Droes. Dus met iedereen waar ik mee heb gewerkt, heb ik echt wel iets van ontvangen. En dat heeft me echt ontzettend goed gedaan. Als je nu terugkijkt over, op uh, 3,5 jaar uh, wethouderschap, uh, welke drie kernwoorden komen dan naar boven? Um, resultaten ja. het, is, het is echt voor mij zo belangrijk geweest afmaken um, en betrokkenheid ik vind uh, de Bloemendalers verdienen gewoon bestuur die heel betrokken is uh, want ze vragen eigenlijk niet zo heel erg veel. Want het zijn vaak hoogopgeleide mensen die de weg weten. Uh, lossen problemen, veelal zelf op. Komen met heel veel creatieve ideeën. Dat heb ik ook echt wel heb ik leren luisteren. Ook naar al die creatieve ideeën uit de samenleving. Maar ze verwachten gewoon een wethouder die niet overal ja op hoeft te zeggen. Maar een stukje betrokkenheid, een stukje nou ja, zorgzaamheid naar hun inwoners. Dat vond ik heel erg belangrijk. En daar heb ik ook heel hard mijn best voor gedaan... Dat ook echt gewoon oprecht te doen. Maar resultaten vind ik ook ontzettend belangrijk. Als ik kijk naar wat ik allemaal heb bereikt de afgelopen 3,5 jaar, dan denk ik, wauw, dat hebben we toch weer met elkaar neergezet. Ik, uh, dat doet me goed. Wederom diezelfde glinstering als je over dit soort projecten praat. Ja, maar dat, dat weet je, het, is, het geeft me zoveel energie als ik het gevoel heb dat we iets, bij, iets kunnen bijdragen ja. aan, de, aan die samenleving. Zodat die individuele inwoner eigenlijk prettiger leeft. ...beter gebruik maakt van de faciliteiten... ...en daardoor ook gewoon happy rondloopt in Bloemendaal. Ja, dat is mooi, je praat heel erg in de vorm. Maar ben jij trots op jezelf? Op wat jij hebt neergezet? Nou, ik, ik heb echt wel mijn intentie was de afgelopen jaren altijd... ...we gaan het samen doen, want we hebben elkaar heel hard nodig... Uh, met name ook met de ambtelijke organisatie. Dat is echt een wij geweest. Samen met hun ideeën, plannen. En soms kwamen ze met een voorstel. En dan zei ik, nou hebben we dat gecheckt bij aantal inwoners? Nee, nog niet. Nou, dan bespreken we hem nog niet. Terug naar die nee. samenleving. We hebben het wel samen gedaan. Absoluut. En daar ben ik heel trots op. Maar ben je ook trots op jezelf? Ja, heel wel. Absoluut. Ja. Nee. Heel succes. En heel erg bedankt, Athea Gamri, voormalig wethouder Bloemendaal. Dank je Regio Radio Bloemendaal, jouw regio, jouw radio. April, come she will. When streams are ripe and swelled with rain. May she will stay. Resting in. Again. June. She'll change her tune. In restless walks, she'll inmiddels is aangeschoven in de studio uh, Jolanda Goosen, Welkom. Dank je wel Um, jij hebt een, uh, een boekje geschreven. Dat en, en dat gaat over hoop, verbinding en doorzetten. Er staat een heel verhaal bij. Um, ik wil graag van je weten, uh, wat voor boekje is dat? Nou, het is een, um, een boekje. De titel zegt het al. Uh, doorzetten, hoop en verbinden. Waarin ik um, een wandeling beschrijf, dwars door Nederland. Um, de Pieterpadwandeling, 495 kilometer... Maar ik heb eigenlijk die pieterpadwandeling uh, gebruikt als metafoor... voor het wandelpad wat je levenspad eigenlijk is. Oh, oké. Okay. Zo moet je het eigenlijk zien. Het is dus niet een heel reisverhaal, dat is het ook. Maar het is eigenlijk wat er gebeurt in je leven tijdens zo'n wandeling. En dat was bij ons, bij mij en mijn vriendin, vrij extreem. Ja, want uh, daar heb je iets over te vertellen... Um, nou, ik ga natuurlijk niet alles verklappen. Nee, nee, nee. Maar, maar ik kan wel zeggen dat uh, wij in 2017 vrij onbevangen begonnen aan deze wandeling. Echt zo van nou, dat is leuk, dat gaan we even doen in een paar jaar tijd. Iedere keer een stukje lopen. Ja. We hadden besloten om in het zuiden te beginnen bij de Sint-Pietersberg. Het Pieterpad loopt van Sint-Pietersberg helemaal tot aan Pieterburen. Ja, dat is echt ook een, echt een fysiek pad. Het is echt een fysiek pad. Het is jaren geleden uitgezet. En het wordt enorm veel gebruikt door vooral dames, is ons opgevallen. Maar ook wel stellen en soms een enkele man. En je wandelt of een stukje of je wandelt het in één keer. Maar dat is natuurlijk een hele toestand. Het duurt drie weken. Maar wij dachten, we doen iedere keer een stukje in de zomer en in de winter, of in het voorjaar en het najaar... en dan hebben we het met een jaar of vier wel uh, voor elkaar. Ja. Nou, dat liep een beetje anders. Ja, want uh, ik begrijp, er was uh, een tegenslag. Nou, een tegenslag, to put it mildly... Um, er is heel veel gebeurd. Um, mijn vriendin heeft haar mand verloren... en dat was al vrij vroeg in, uh, in de wandeling, zeg maar... in de periode van het wandelen... Um, ik ben zelf ernstig ziek geweest. Ik heb borstkanker gehad in uh, 2021. Daar ben ik gelukkig helemaal van hersteld. Maar dit zijn wel de twee grote dingen. Ja, en als je dat meemaakt... dan ga je toch wel een beetje reflecteren op je leven. En ik denk dat heel veel mensen zeggen van... nou, ik kan er een boek over schrijven. Maar ja, ik ben al zo gek. Ik doe het ook. Je hebt het echt okay gedaan. Ik heb het echt gedaan. Um... Nou, je zei net al uh, dat, het, uh, dat je ervan genezen bent. Ja. Dus het gaat nu een stuk beter met je. Gelukkig, ja. En dat pad uh, waar je aan begonnen was, dat Sint-Pieters pad... Ja. Uh, dat werd op een gegeven moment niet meer een, uh, ja, zomaar een leuke wandeling... maar dat had ook echt een doel. Nou, um, het fijne is wel um, dat het toch weer een leuke wandeling werd. En dat is eigenlijk um, het stukje hoop en doorzetten. Wij hadden zoiets van... Um, we gaan, we gaan dit varkentje wassen, we gaan dit doen. En het werd niet een therapeutische wandeling. Het werd iedere keer, na elke tegenslag die we hebben gehad... werd het toch weer leuk. Ik heb het boekje genoemd uh, Hoeden op en weer door. En dan zullen mensen in eerste instantie denken... waar slaat het op? Maar wij hadden op ons eerste stukje in Maastricht... een hoedje gekocht omdat het bijna 40 graden was... En toen hadden we voor de grap een plastic klaprooster opgezet. En uiteindelijk hebben we iedere keer, nadat we gewandeld hadden... een plastic bloem erop geplakt. Dus we liepen op het laatst met een heel tuincentrum op ons hoofd. Maar hoeden op en weer door, dat werd ons motto, ons mantra. Zo van, wat er gebeurt, die hoeden gaan over een maand of een jaar... wanneer het weer goed gaat, weer op en we gaan doorwandelen. En dat is ook gebeurd. En dat is ook gebeurd. Wat wil je bereiken met dat boek? Um, ik wil twee dingen bereiken. Het aller, aller, allerbelangrijkste is dat het geld genereert. En niet voor mij. Maar mijn doel is om geld in te zamelen voor al die waanzinnige toppers die bij het Spaarnersziekenhuis werken en die je behandelen tijdens je chemo. Maar ze kunnen het. Uh, iets lichter maken voor sommige mensen. Je verliest natuurlijk je haar bij een chemo-behandeling. Ja, ja. Maar er bestaan koelkappen... die zeg maar de temperatuur zodanig omlaag brengen in je huid... Zo, zou ik het beste kunnen zeggen, of in je hoofd... waardoor je haar niet uitvalt. Maar die koelkappen zijn natuurlijk enorm duur. Dus wat ik hoop, als dank eigenlijk ook... dat ze mij hebben beter gemaakt... maar ook voor al die anderen die dit traject nog ingaan... is dat ik koelkappen kan helpen kopen. En het tweede doel is dat ik hoop dat het mensen kan helpen. Het boekje geeft je, uh, ik denk, een lach en een traan... maar bovenal een lach. En mensen die in hetzelfde uh, schuitje zitten als waar ik in zat... die kunnen een lach wel goed gebruiken, denk ik. Ja, ja, ja. Een opsteker. Een opsteker, inderdaad. Ja, ja. Ja. Dat boekje, is dat al te koop? En waar is dat te komen? Ja, nou, dat was natuurlijk een heel gedoe, want uh, ik heb natuurlijk dus geen webshop en ik heb ook geen winkel. Maar gelukkig is daar onze geweldige Bruna in het dorp met de hele aardige mensen die mij wilden helpen en zeiden van je mag hier een boekje of een paar boekjes op de balie leggen. En mijn man is uh, gaan knutselen. Die is daar nogal goed in. Die heeft een QR-code achterin het boekje uh, weten te plakken, zoals dus mensen de QR-code scannen, dan komen ze op een bestelformulier uit... en dan maak ik het met ze in orde. Het zij, ik breng het, of ze halen het, of ik stuur het op. En op die manier hoop ik dat ik heel veel boekjes kan verkopen... en dat het boekje zeg maar, als een olievlek over Nederland gaat. Want ja, op die manier uh, kan ik het meeste geld uh, ermee ophalen. Jolande, ik wil je hartelijk danken voor je voor de komst... Ik vind het een heel indrukwekkend uh, moedig verhaal ook wat je te vertellen hebt. Er zit tegenover mij een hele blije vrouw. Dat klopt. Die niet muziek is. Dat klopt ook. En, en ik wil jou ook heel hartelijk bedanken dat ik de mogelijkheid heb gekregen om mijn verhaal te vertellen. Ja, ik graag gedaan. Dank je. Regio Radio, een samenwerking van ZFM en Haarlem 105. Ruim een miljoen Nederlanders heeft last van slapeloosheid, wat ook invloed heeft op de Nederlandse economie, zo blijkt uit recent onderzoek. Door slaaptekort en gebroken nachten gaan mensen minder werken. Ongeveer 36.000 mensen zijn door slapeloosheid helemaal uit de running en ontvangen een uitkering. Al met al loopt de staat door de effecten van slapeloosheid 3 miljard euro mis. Wat de voornaamste oorzaken en gevolgen zijn van langdurige slapeloosheid bespreek ik met Nicky, schoon in het Spanig gasthuis. Nikki, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik begrijp dat je dienst hebt, dus extra sympathiek dat je even uh, ja. tijd uh, vrijmaakte om uh, een paar vragen te beantwoorden. Want uh, ja. kijk, uiteindelijk slapen we allemaal wel eens minder goed, maar wanneer spreek je nou van structurele slapeloosheid? Um slapeloosheid is pas echt slapeloosheid uh, als het drie maanden lang bestaat en dat je minimaal drie keer per week uh, niet goed kan in- of doorslapen en dat je daarbij ook last hebt overdag. Dus dat je daarbij ook uh, wat meer geprikkeld bent of heel vermoeid bent waardoor je niet kan uh, functioneren. En er mag ook niet sprake zijn van een andere aandoening waardoor je minder goed slaapt, zoals dus bijvoorbeeld uh, ja, middelenmisbruik of uh, medicatie. Ja, want dat is dat is vaak is slapeloosheid in de rente als je inderdaad drugs of dranken veelvuldig gebruikt. Maar wat mij wel ja. verbaasde, 1,4 miljoen Nederlanders leidt aan deze vorm van slapeloosheid zoals jij dat noemt. Ik vind dat echt heel veel. Verbaast jou dat ook of niet zo? Nee, eigenlijk niet zo. Oh. <laughs> uh, ik denk dat het, uh, dat, er, dat het goed is dat er aandacht voor is, maar het is echt wel iets wat al, al, al tijd, uh, ja, dat we dat weten. Um, en ik denk dat uh, ook wij allemaal met z'n allen... een verantwoordelijkheid hebben om dat minder te maken. Um, en het is natuurlijk wel zo dat er heel veel mensen... klachten ervaren en dat dat dan ook wel weer meevalt. Dus uiteindelijk heeft 10% van de mensen... die dan klacht heeft van minder goed slapen... Heeft echt ook echt een, een, een slapeloosheid... He, of, een, uh, of, ja. een, of een ziekte daarmee. Dus dat is wel belangrijk om dat onderscheid te maken. Maar ik denk wel dat we met z'n allen daar een verantwoordelijkheid in hebben... om dat beter te maken. Maar hoe, hoe, ja, maar hoe, ja, hoe bedoel je verantwoordelijkheid aan, aan de mensen eromheen... of ook aan de mensen die er zelf aan lijden? Kun, kunnen er ook zelf iets ja. aan doen? Zeker. Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, je kan er zeker, zeker iets aan doen. Um, als je ten eerste bij jezelf ook bewust bent... van wat voor soort uh, problemen je eigenlijk hebt. Hè? Want uh, um, als je dus in de categorie valt... Want dat moet, dat moet natuurlijk eerst even duidelijk worden. Of je, als je in de categorie valt dat je niet goed kan slapen, doordat je uh, ja, een bepaald gedrag vertoont, waardoor je niet goed kan slapen, dan kan je daar zelf wat aan doen. En dat betekent bijvoorbeeld dat je um, ja, vlak voor het slapen gaan toch nog te veel op je, op scherm zit te kijken. Bijvoorbeeld, hè? Dus dat kan uh, invloed hebben op het in slaap gaan vallen omdat je dan te veel licht hebt en dan kan je niet in slaap vallen ja, of dat je uh, ja alcohol of koffie drinkt uh, ja vlak voordat je gaat uh, slapen. dat is uh, ja in principe dus ook niet goed bij alcohol weten dat uh, kan natuurlijk wel af en toe dat ook gebeurt maar als dat chronisch is dan is dat ja kan dat kan je daar zelf iets aan doen ja, uh, ja je, je kan eigenlijk ook sporten bijvoorbeeld is ook niet goed omdat het te, te dicht op het uh, slaap te gaan doen want dan word je blijf je er ook langer wakker van je uh, wordt er wakker van. Dat is, he, dat is, he, heel veel mensen kunnen dat ook ervaren. Dat dat zo is. En dan duurt het veel langer voordat je in slaap valt. En als je dan 's weer vroeg moet opstaan. Dan, dan kan je moe zijn overdag. Het ja, ja, is dus ook een zijn... beetje hoe je, of, je, of je weet waar dat bij jou aan ligt. Dus je kan ook een slaapdagboek bijhouden. Uh, je kan kijken hoe je patroon is overdag. He, dus of je, als je hele drukke dagen hebt met weinig rustmomenten. Om even wat dingen te verwerken. Dan kan je dat s'nachts ja, problemen geven. Omdat je dan gaat piekeren en dingen gaat herbeleven. Ja, en, en dat zijn wat je zegt, er zijn sommige dingen daar kan je wat aan doen. Uh, suiker voor het slapen gaan, koffie voor het slapen gaan, uh, telefoons. Dus ik weet nog steeds niet of dat nou officieel is bewezen, maar iedereen kan bedenken dat dat niet zo heel handig is. Maar je hebt ook uh, dingen die bijdragen aan slaaploosheid of het veroorzaken. Zoals, ik weet dat heel veel vrouwen in de overgang echt met slapeloosheid. Mensen met traumatische ervaringen uit hun jeugd... ...of überhaupt traumatische ervaringen. Dat, daar zijn minder makkelijke oplossingen voor. Ja, nou bij de overgang is het dus inmiddels wel echt bekend... ...dat hormonen, dus um, een tekort aan hormonen... ...ook echt slaapproblemen veroorzaken. Uh, dus daar is dus nu wel wat meer aandacht voor... ...dat je dus dat eventueel wel kan circuleren. He, dus, um, omdat het tussen de estrogen en het progesteron uh, snel daalt... In, ...tijdens de overgang, dat zijn echt middelen waarbij je dus makkelijker in slaap valt eigenlijk letterlijk dus dat progesteron daar word je met je slaper van dus dat zou een mogelijkheid kunnen zijn dan moet je dan samen met het de estrogeen nemen dat je dan toch beter slaapt ook het estrogeen heeft invloed op je melatonine um, en dat zet weer weer aan tot slapen hè? dus als ja. het dan te weinig is dan kan je minder goed in slaap vallen dus dat is ook iets ja wat denk ik wel goed is en het andere van die traumatische dingen die in het verleden dat is inderdaad een belangrijk punt om te noemen. Um, uh, stress hè, kan ja. wel degelijk uh, ook veroorzaken dat je dus uh, minder goed in slaap kan vallen... omdat je stresssysteem te hard werkt. En dan kan je dat moeilijk soms zelf uh, terugbrengen tot een normaal niveau. Uh, en dan is het belangrijk om een psycholoog te gaan bezoeken... om te kijken hoe je dat dan minder kan maken. Die, die posttraumatische stressklachten of die stressklachten in het algemeen... waarbij je systeem het te, te hard aan het werk is... De... Um, dus daar zijn ook um, daar wel therapieën voor um, die je kan doen hè? Dus onder andere dus, uh, uh, dat je mindfulness of yoga oefeningen of ademhalingsoefeningen. Dat, is, dat brengt de mens echt tot rust meer, want je autonome zenuwstelsel kan soms te hard aanzitten en dan kan je met ademhalingsoefeningen kan je dat een stuk lager brengen. Ja. Um, hey, jij komt met ja. heel veel eigenlijk met heel veel verschillende oplossingen, van, van een slaapdagboek tot, uh, de, tot de, uh, hormonen bij de overgang. Je komt met heel veel oplossingen. Denk je dat uiteindelijk aan de meeste vormen van slapeloosheid iets te doen is? Als er misschien maar meer aandacht aan voor is, of dat we wat vaker of makkelijker aan de bel trekken? Um, ja, dat denk ik wel. Ik heb ook nog even met onze uh, zonderloog of psycholoog in uh, ons ziekenhuis overlegd. En die zei ook dat bijvoorbeeld de cognitieve gedragstherapie... Um, Eigenlijk veel beter werkt dan pillen bijvoorbeeld ook. Ja. Dus dat schijnt in 80% van de gevallen uh, uh, ja, te helpen ten opzichte van de pillen. Die uiteindelijk natuurlijk ook verslavend uh, maken en ook niet de oplossing zijn. Want de oplossing is natuurlijk iets anders. Hè? Dus ik denk wel degelijk dat als er meer aandacht voor is uh, en jezelf dus ook daar aandacht voor hebt. En uh, dat je eerder aan de bel trekt, dat, dat, dat je dan een soort preventief al alles beter kan maken. En dat dat dan goedkoper is dan uiteindelijk nu het verzuim wat er nu uh, wat ja. Er nu, uh, is. Ja, hij ja. Sta, staat op 3 miljard inderdaad. Nou, dat is. Maar ja, inderdaad, ik zeg als al die mensen niet meer slapen, en niet naar werk gaan, uh, uh, ja, en dat lijkt me ook dan kom je in zo'n visieuze cirkel terecht, denk ik. Dat, dat is het. Ja, want als je bang bent dat je dan niet goed kan slapen dan dan kan je ook niet, dan, dan niet goed slapen stressklap maar dan kan je ook niet goed slapen ja. uh, dus ook daar daar zit ook uh, de kunst in om dat te herkennen bij jezelf dat je die die zeker, want je kan ook weer dus sommer worden of, of of angstig als je niet goed slaapt nou dan kom je je moet je bedde eigenlijk ook echt zien als een, iets positiefs zeg maar ja, ja, ja, in plaats van eens. denk van oh jee dan moet ik weer gaan slapen ja, ja. Uh, en het schijnt ook echt te helpen dat als je overdag dus een, echt dat die meer rust pakt. Dat is een tegenstrijdig gevoel. Dan denk je nou, hè, je moet veel doen op een dag en kan je lekker slapen. Maar dat is dus niet zo. Nee. Dus uh, die rustmomenten overdag zijn belangrijk. Je kan het beste werken eigenlijk. Aan slaapproblemen kan je het beste overdag werken. Is mij ook uh, verteld uh, door de psycholoog. Ik, ik vind dat een hele mooie en en uh, precies zoals je uitlegt, it makes sense zo gezegd. Nikki Schoonenboom, uh, uh, neuroloog in Spanen, heel erg bedankt en ook uh, dat je even tijdens je diensten uh, eruit stapte. Dankjewel, Succes nog. Ja. Oké, okay, succes nog. Dank je.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 The winner takes it all The loser standing small Beside the victory That's our destiny I was in your arms Thinking I belonged there I figured it made sense Building me a fence Can I be strong there?